Het festival zijn zo gaan beginnen! Ik heb ook wel zin om even daar door het dak te gaan, hé! He. Ik heb wel even zin om te rijden! Uh, weet je wat zo'n feest is hé? Hey? Ik zit echt gewoon van nou, bijna te twijfelen om met een bivakmuts gewoon ergens te gaan staan in zo'n warehouse. Want ik ben het helemaal zat! Oh dat You back out And you're in a town, don't break out Hebben mooi er